Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Goedenacht. Het programma met vragen en hopelijk ook antwoorden. Dat, uh, daar is het nu weer tijd voor. En dat betekent dat ik het uh, weer ga proberen via telefoonnummer 0800 1121. Uh, het, kan, uh, het kan zijn dat hij dat hij het niet doet. Als er iemand nog dat, uh, ja, dat noodnummer weet dat we het nog wel eens proberen. Bel dat dan even. <laughs> het is volgens mij het klaagnummer van, uh, van uh, uh, ja, stand.nl, wil ik zeggen. Maar lunch, moet ik dan zeggen. Um, nou, uh, In ieder geval is het misschien handiger om eventjes te mailen. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Doe dat vooral nu met vragen. Want het is de kans heel groot uh, dat je teruggebeld wordt. Omdat blijkbaar de inkomende lijnen het <coughs> niet doen. Twitteren kan ook. Apenstaartje, uh, nachtzuster. En uh, geef even een geel op de chat. Dat is misschien ook wel leuk. Dat is een, uh, een plek op internet waar allerlei mensen die zitten te luisteren ook nog tegelijkertijd met elkaar zitten te typen. En uh, die plek is te vinden via www.omroepmax.nl/nachthuster. En dan kun je de, de chat aanklikken. Um, dan eventjes een vraag die ik van de week tegenkwam op uh, Twitter. En uh, ik heb het antwoord nog niet kunnen vinden. Dus misschien uh, is dat een goede om mee te openen. Er was iemand die zat een tekst te schrijven... en daarin moest ze gebruiken de zin... ik gok erop dat ze thuis is. En terwijl ze het schreef ging, ze zich afvragen... is het niet gewoon ik gok dat ze thuis is? En we zijn allebei gaan zoeken. En uh, blijkbaar mag het allebei. Maar wat nou echt het beste en het mooiste is... Daar kwamen we niet achter, dus laat het even weten. Probeer 0800-1121, mocht hij het onverhoopt doen. Maar uh, mailen kan dus ook naar nachtzuster-omroepmax.nl. En als je dan je nummer er even bij zet... dan uh, kunnen we, geloof ik wel, hier vandaan jou bellen. Het is ongelooflijk. Um, wat moest ik nog meer melden? Oh ja, dat ik uh, nog een leuk plaatje weet. Nachtzuster van Doe Maar.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 Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. doe maar en pijn, de pijn, pijn, pijn, Nachtzuster. de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. 0801121 1121 het nog steeds niet overtuigend te doen. Dus stuur een mailtje als je een vraag hebt of een antwoord... naar omroepmax.nl. En zet je nummer er dan even bij. En blijf het tussendoor proberen als je wil. Want misschien ben je de eerste die er weer doorkomt. Adrie, goeienacht. Oh, dus even stil aan deze kant van de lijn. Hm, nou, dat is dan jammer. Ja, dat betekent uh, dat ik eigenlijk nog maar één vraag heb en geen bellers. Dus ik uh, zal die vraag nog één keer voordragen. Die kwam namelijk helemaal van mijzelf. Van de week op Twitter gevonden. De uitdrukking, ik gok erop, ik gok het erop. Ik gok dat dit zijn allemaal mogelijkheden om hetzelfde te zeggen, alleen wat is nou taalkundig de juiste? Dat zouden we heel graag uh, willen weten en dat kun je op dit moment dus het beste doorgeven via Apenstaadje omroepmax.nl. Je kunt ook nog steeds twitteren via Apenstaartje nachtzuster. En je kunt ook, als je wil, uh, even komen kijken op de chat. Er zijn een hoop mensen die dat al gedaan hebben. En die vind je op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. Sjaak. Hallo Astrid. Hallo. Hallo, goedenavond. Goed je te spreken, zeg. Nou, inderdaad, <laughs> voor hetzelfde. Ja. Hé, hey, um, waar belde je over? Nou, ik, uh, ik had uh, een vraag. En... Uh... De bierflesjes. De bierflesjes. De bierflesjes worden hergebruikt. Allemaal? De, de statiegeld, nee niet allemaal. Oh. Maar die met statiegeld worden hergebruikt. Ja. Uh, je kunt uiterlijk wel zien aan het flesje uh, of die hergebruikt is als die zo'n rolrand krijgt. Maar hoe vaak wordt een flesje hergebruikt? Dat is mijn vraag. Ja, maar dat, dat, het is natuurlijk nooit één... Oh, jawel, het is wel één flesje dat hergebruikt wordt. Ik dacht altijd dat wordt uh, omgesmolten en er worden weer nieuwe flesjes van gemaakt. Nee, nee, nee. dat, nee. dat is het punt van hergebruik en uh, recyclen. Ja. Uh, uh, gewoon wijnflessen worden gerecycled en bierflesjes worden hergebruikt. Ja, laten we dat even duidelijk. Uh, maar hoe vaak wordt dus een, uh, een bierflesje verhergebruikt? Ja. Ja, maar wordt die niet gewoon steeds hergebruikt totdat die stuk gaat? Ja, dat vraag ik me Maar dus hoe als... vaak? Ja, maar de, de, het gemiddelde dan? Want een ja. ene flesje kan natuurlijk stuk vallen hoe, na hoe één vaak keer. Er dat... wordt gemiddeld een flesje ja. hergebruikt. Ja. En hoeveel? En, en dan had ik nog een andere vraag. En die is heel, eigenlijk heel absurd. Ja. ja. En dat is: mensen hebben voedschimmel. Nou, ja. Kippen hebben kalkpoten. Hebben, kunnen hebben, hebben? moet ik even meeschrijven. Want ja? dat ga ik niet onthouden. Hebben eenden ook last van zwemmersexeem? <laughs> Zou wel moeten, vind ik. Ja. ja. Uh, als ik deze hele vraag moet herhalen. Nou ja, eenden, zwemmersexeem, Het is wel duidelijk. Het ja. is een beetje een vraag in de categorie. Hoeveel koninginnen gaan er in de koninginnensoep? Maar. Juist. Ja. Uh, wat voor kleur wordt er smurf als je hem keelt? Ja. Uh, uh, zwemmersexeem, Je weet het niet. Nee, ik, je weet het niet. Ik, maar de, de, het zou me niks vrikes, verbazen, hoor. Is wel een serieuze vraag. Nee, maar ik zou, er niks, uh, het zou, ik zou het helemaal niet gek vinden... als er uh, Ducifus uh, Vit viticanicus uh, bestaat. En dat het dan een uh, schimmeltje is... dat op de, op de zwemvliesjes van eentjes voorkomt. Ach, ja, nou, zou dat zou ik me ook kunnen van. voorstellen. Zegt Sjaak. Maar het schijnt dus ook dat eenden een apart uh, bloedstelsel hebben... om bij de, van hun boten, ja. omdat anders hun lijf te veel afkoelt. Ja, nee, maar dat is wat we hebben natuurlijk wel eens de vraag gehad, waarom eentjes niet vastvriezen als het... Ja, uh, als omdat het vriezen. een apart bloedstelsel. is. Ja, omdat het lekker opwarmt de hele tijd. Ja. Hm. Maar, um, uh, nee, dat, is, uh, dat is, er zijn uh, twee prachtige vragen, Sjaak, maar ik wil nog steeds graag weten hoe vaak jij gemiddeld een bierflesje gebruikt. Eh, nou, tot die leeg is Oké, okay, maar hoe hoeveel bierflesjes gebruik je dan? Gemiddeld? Per week? Gemiddeld? Ja. Per, per week? Ja. Nee, jongen, jongen, jongen. Het <laughs> is een beetje. Uh, Ze zijn niet eigenlijk. meer te tellen. De, nou, uh, <laughs> nou, soms zijn het er zes en soms zijn het er uh, meer. Ah, oké. Okay. Heel duidelijk. Zeg, ik ga op zoek naar uh, twee mooie antwoorden voor je, Sjaak. Het is even... Ja, dankjewel. We, ik, de heel even achter te, ga jij maar leuk weer wat voor jezelf doen. Dag, Sjaak. Ja, want dan kan ik... Het gaat hem namelijk niet aan, want hij heeft net gebeld. Maar als je nog probeert te bellen... Probeer eens 0800-1101. Gewoon voor de grap. Even kijken of dat werkt. Dus 0800... 1101. Het is in het verleden ging hier dan opeens een of andere obscure telefoonlijn waardoor ik dan mensen kon spreken. Dus uh, 0800 1101. Dan gaan we ondertussen met uh, 27 technici onder tafel proberen om die lijn helemaal goed te krijgen. Adrie? Ja, daar ben ik weer. Ha, nou gelukkig maar. Met de Juwel om... of the Nile, het geheim van Kampen. Oh ja. We zijn nog, nog niet in Basel, wordt nee, wat ernstig hè. Zullen we het gewoon weer proberen? We maken er ja, ja, ja. gewoon een vervolgvraag van. Ja, vervolg. Want we ja. Weten, de vraag was van jou hoe bijvoorbeeld die kop, kochenschepen vroeger... Uh, hoe ze tegen de stroom op in Basel kwamen. En, en hoe lang ze daar dan ongeveer over deden. Ongeveer. Dus, uh, en, en we weten inmiddels dat ze... Oh, hoe heette dat ook weer? Van links naar rechts. Laverend uh, gaan ze... Ja, maar er kwamen er ook een paar naar beneden. Dus dan knallen ze tegen elkaar. Nee, het gaat natuurlijk altijd... Het blijft mensenwerk. Het gaat wel eens een keer mis, Adrie. Ja. Goed. En wat, wat namen ze weer mee terug naar boven? Want maar, we weten nou dat ze, wat ze meenamen naar beneden. Dus kijken of we er vandaag achter kunnen komen... hoe lang ze erover deden van Zutphen naar Basel. Ja, oké. Okay. Gewoon dus even... Het, het, dus niet het geheim van kampen, het geheim van Zutphen. Ja. Vandaag doen we een keer Zutphen, anders wordt het okay. ook weer zo vervelend. Hoe lang deed een koggeschip er ongeveer... dan krijgen we weer die... Je ging helemaal niet van Zutphen naar Basel. Nee. nee. Nou ja, waar, waar ze in Nederland ze dan wel regelmatig vandaan kwamen... en hoe lang ze erover deden... Naar Basel, ze ging helemaal niet we naar moeten, Basel. We, we moeten een goede antwoorden hebben, maar ik had een vraag. Ja. Ik, ik reageer dus op een uh, reclame van de kwakelijke zenders. <laughs> wacht even, er gaat nu hier een telefoon. Dat moet niet gekker worden. Heb je heel even, Adrie? Ja. Er gaat hier nu een telefoon. Maar waar dan? De staat hier Die gaat nu. Moet ik allemaal niet idioten worden. Wacht even, hoor. Wacht. even, ja, kom op. <laughs> Hallo? Nee, wacht. Ik moet op het knopje drukken, hoor. Hier achter even. Hallo? Nee, het is echt fantastisch. Dan gaat hij nu hun telefoon. Maar ik ja. kan niet opnemen. Nee. Het, wordt, het, wordt, het wordt ja, zuster, nee, zuster. Het allermooiste vind ik altijd, weet je, als je dan een radioprogramma maakt waarin mensen kunnen bellen. Dan moet het, het al het radiogebeuren doen. Maar het is ook handig als het de telefoon het doet. Anders dan zit je vier uur lang, wat ik ook niet erg vind. Dan kan ik mijn favoriete plaatjes draaien? Dus dat uh, zou ik ook niet uh, al te moeilijk over doen. Maar je had ook een vraag, Adrie. Sorry. We ja, ben nou, er ja, ja, ja, zuster. Nee, zuster. Ja, maar in ieder geval, Adrie. Uh, nee, Adrie. Ik, ik heb een vraag. Dat we zijn er kwamen op de plaatselijke zender steeds. Ja. En dan kan je vliegen zeg maar, van uh, Schiphol-Amsterdam. Ja. Naar, naar Casablanca voor zeventientjes. Nou, een ritje Schiphol kost wel zeventientjes. tientjes. Ja. Maar wat kost nou zeg maar een, uh, een vlucht van Amsterdam naar Casablanca dan zeg maar werkelijk? Ja, maar jij vraagt weer, ja, nu doe maar van Amsterdam naar Casablanca. Maar... Ja. Wat kost het per kilometer? Ah, ja, dat, dat is handiger. Ja. Vliegt een ding 1 op 10 of 1 op 1? Wat kost een vliegtuig per, per uur laten vliegen? Ongeveer per uur. Oh ja, laten we, ja, per uur zouden ze dat meten. Nou ja. Laten ja, ja, dat vliegen, ongeveer. Wat... Nou, dan weet, de mensen met kennis van zaken weten wel hoe dat gemeten wordt. Ik snap er geen dus... bal van. Ik snap wel dat ze een reclame maken. Hoe kan wat het wat... uit, wil je eigenlijk weten? Ja, ja, ja wat kost om niet kerosine, wat kost die... Uh... Ik zeg maar in Duitsland en in, in, in Nederland. Nee, nee, daar ik ga je, dan je dan weer, Adrie. Met... Jij wil nee, altijd 27 nee. vragen in één stellen. Deze nee, nee, okay. is al ingewikkeld genoeg. Ja, oké. Okay. <laughs> je bent in ieder geval wel makkelijk weer terug naar de kern te brengen. Dat scheelt weer. Ja, wel, jawel, jawel. Um, Adrie, wat zullen we doen? Zullen we een plaatje draaien over vliegtuigen? Zullen we een van jouw favorieten? Of een ja, zuster, van mijn favorieten? Ja, nee, zuster. Gewoon. Ah, ja, zuster, nee, zuster. Oh, moet ik even kijken of die er wel in staat? Die, ja. Ik zit even te denken... heet die, die... Ja, nee, nee, nee, niet twee meteen noemen. Want dan moet ik kiezen. En dan is altijd de helft van de mensen teleurgesteld. Ja. Dus uh, te even kijken of we ja-zuster, nee-zuster hebben. Maar dan moet ik even goed zoeken. Want die kan onder Annie M. G. Smid staan. En die kan onder het kopje musical staan. En die kan onder het kopje schaaf met vijf, schaap met de vijf poten. En het kan, kan onder alles staan. Nou, ik geloof dat ik hem hier, als ik goed... Ah, nou, er is hier nog... Oh, kijk, dit is het privémapje van Frank Dumos. Kijk, daar, sta, daar staan maar drie platen in. En het is Fly Me To The Moon. Het is Ja Zuster, Nee Zuster. En het is um... Oh, bladie, oh oh, Do. Nee, maar ik denk dat Ja Zuster, de Nee Zuster wel toepasselijk is. Vind ik ook. Nou, gaan we die draaien. Dankjewel, Adrie. Ik hou mijn mond weer. Ah, verstandig. Maar ik <laughs> doel. Ja, maar...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 Ja, ja, zuster, nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, zuster. Oh. En dat was een hele kort... Ja, nee, ga jij maar lekker verder met je, met je snoertjes. Het je... is wel mooi hoor, ik heb hier speciaal nu een meneer. Die is, dat is ook te zien. Die is uit zijn bed gebeld. Die is in badjas staat hij hier nu te proberen om de telefoon te maken. Ja, dit is echt. En nu en nou gaan er dus allerlei knipperende lampjes. En, en nou gaan alle lampjes uit. En nu kan iemand even 0800-1121. Kijk, even kijken wat er nu gebeurt. Oh, dan moet ik het natuurlijk niet op het knopje drukken. Als we nu het schuifje van, met de A open doen, eens kijken of we iemand aan de telefoon hebben. Hallo, is er iemand? Hallo. Nou, het is ongelooflijk. Ja. Hoi, hoe heet je? Corrie Fluans. Corrie, je hebt de telefoon gemaakt. Ja. Nou. Ja, het is oh. Ja, de meneer in badjas krijgt ook applaus. Dankjewel. Oh, ja, dat is oké. Weggedrukt, maar goed. Dan heb ik hem. Oh, wat een toestand hier, zeg. Eerlijk. Nou, ik, ik ben er helemaal een beetje... Nou ja, gelukkig dat ik dan wat gedaan heb. Je druk van. Ja, ik, je, je, je, dat heb je heel knap gedaan. Waar belde je over? Of kwam je alleen maar even helpen om de telefoon nee, te repareren? Ik, ik, ik heb een vraag. Nou, een vraag. ook nog. Uh, hoe, hoe zullen die hele kleine glazen kraaltjes gemaakt worden? Ja, welke kleine glazen kraaltjes? Je hebt een kleine, natuurlijk een heleboel nou, klekken. Een paar millimeter groot. Gewone kraaltjes. Waar, ze, hoe waar van maken die... ze die? Waar je, waar je van die kleurige kettingjes mee kan rijgen. Bijvoorbeeld. Hoe maken ze kleine kraag... Kleine, kleine, ja, die kleine... van een paar millimeter. Glazen kraaltjes. Glazen. Kleine glazen kraaltjes. Kijk. Waar je amper met een naald doorheen kan. Ja, die. <laughs> yeah. Vraag je dat al lang af? Ja. <laughs> Nee, ik kan het me voorstellen. Het zit mij ook wel eens dwars. Nou ja. Ik kan me niet voorstellen hoe ze die dan maken. Nee, nou ja, er is vast wel iemand in het uitklaag. Welk nummer heb je gebeld? Uh, 0800 uh, 800 -121. Nee, het is ongelooflijk. Dat is echt ook de lijn die hier daadwerkelijk net is weer is uh, geïnstalleerd. Nou, dan gaan we eens even kijken of er nog iemand belt. Nou, ik ben benieuwd. Oké, okay, dankjewel. Ik ben benieuwd. Dag. Ja. Bedankt. dag, ja, dag toestand, hè. Nee, um, eens even kijken, oh, nou kan ik als enige dit ding bedienen. Nou, dan kan de regie, ga lekker naar huis, joh. Oh, het is alweer tien voor half drie, ik rijd me hier, prima. Hallo, met wie? Hallo. Oh, hallo? hi hi sorry, je naam viel even weg, want toen had ik nog niet op het goede knopje gedrukt. Oké, okay, uh, Ben. Ben, vandaag is het Ben. <laughs> Oké, okay, goedemorgen. Hallo Ben. Uh, ik heb uh, in mijn kennissenkring uh, iemand die heeft een zalm. Een zalm? En die heeft de ziekte van asperger. De zalm heeft de ziekte van asperger? Ja, of asperger, hallo? Nou, het is asperger, maar. Oh, een zoon, sorry. Ja. Ik denk, ik word enorm in de maling genomen. Maar een zoon met de ziekte van asperger. Ja, dat is ja, een vorm van autisme. Ja. Nou, ja? oh, dat is alles uh, wat ik er zelf ook van weet, maar wat houdt het uh, in? Oké, okay, nou, dus was vast wel iemand die dat weet. Dank u wel, dat wil ik graag horen. Ja, oké, okay, ja, want ik, ik weet inderdaad ook dat het een vorm van autisme is, maar ik weet dan niet uh, de, welke vorm, want je hebt daar heel veel gradaties in, en de mensen ah, denken... Nou, dat wou ik opvragen, Astrid. Ja. Uh, nee, ik heb het niet. Ja. Nee. Dat wil ik ook graag weten. Dus uh, in welke vorm en uh, hoe ernstig en, kan dit uh, zich... Nou, ik ga op zoek naar een antwoord, Ben. Dank. En uh, ondertussen bedien ik de telefoon. Oké. Okay. Goed. Goeienacht, hè. Goedemorgen, ja. Oh, dit is even geleden, hoor. Want meestal kijk, er zit hier namelijk oh. al iemand dat voor mij te doen. Maar ik kan dat best zelf. 0800-1121 doet het gewoon. Hallo, met wie? Ja, goeiedag. Met André. Dag, André. Hoe is het? Nou, op zich... Als je heel handig bent met telefoons. Ja, ik bel 0800-1121 en dan kom ik gelijk binnen. Het is ongelooflijk, terwijl je er anders. lukt dat niet? Uh, ja, het is, uh, ik heb niet zoveel zo, zo veel ervaring met dat bellen, maar ik ben blij dat het mij gelukt is. Ja, en waar bel je over, André? Nou, ik heb een vraag hè. Ja. Ik heb een week een uh, pakje fruitellen naar binnen gewerkt. Een pakje in fruitellen, een, fruitellen, ja? Ja, niet in één keer, maar zeg maar in, in, in de middag, zeg maar. Ja. En aan het einde van de rit was ik zo stoot als een garnaal. Oh? Uh, hoe kon dat? Kan er iemand mij een uh, enige verklaring afgeven? En je bent niet al overgevoelig voor suiker. Dat ik mee. Oh, nou, ja, dan, uh, dan kan het van alles wezen. Ik zeg, uh, zeg 0800-1121. We doen ons best, André. Hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt. Hè. Dag. Hallo, met wie? Hi, met die <laughs> oh. oh, wacht even. Ja, nee, ja, sorry. Uh, even denken, hoor. Hoe ik dit nou het beste op ga lossen? Zo, en dan zeg ik, ja, dat... hallo met wie? Ja? Met, met Pieta van Dalsem. Dag Pieta van Dalsem. Dag. Uh, ik wilde even uh, aanschuiven bij de mevrouw van de kleine glazen kraaltjes. Ja. Maar ze zijn dat je uh, alleen met een naald uh, daar niet eens doorheen kunt komen. Maar hoe doet de fabrikant dat om zulk dun draad te maken om dat doorheen te krijgen? Want. Een kettinkje uh, trek je gelijk snel stuk. Ja. ja. Met wat voor materiaal dat, dat is. Hmm. Oké. Okay. Okay. Nou, hij staat erbij. Dat is twee, twee vragen voor de prijs van één. Dus dat, dat moet goed he, komen. Dank je. Ik doe mijn best, Pieta. Dank je wel. Dank je. Dag. dag. Um, even kijken. Hey, Arie. Hoi, Arie. Hoi, oh, ja, goeiedag. Hallo eindelijk te pakken. Ja, dat krijg je als er helemaal ja, geen... Ja, al uh... jaren ben ik bezig hoor. Ja, maar er zit ja. geen filter op vannacht. Nee, op voeten. <laughs> uh, wat ik zeg wel, ik heb een vraag over die, uh, die puzzels die in die kranten staan met die cijfers. Ja, um, en nou, Sudoku's. Je, uh, uh, ja, maar nou schrijven die cijfers allemaal zoals ze gedrukt zijn. Alleen de vier niet, die schrijven wij anders. En wie zijn nou, wij? Want ik, ik weet hoe dat komt. Wie zijn wij? Nou, alle mensen die die puzzel oplossen. Dus alle mensen die de puzzel oplossen schrijven de vier anders ja, dan dat anders die gedrukt staat in de dat krant. Gedrukt is. Maar hoe staat ja. die dan in de krant? In, nou, gewoon zoals allemaal. Elke vier wordt gedrukt. Met een uh, die vier, met, met een puntje van boven die gaat dicht naar beneden. Yeah. Ja, en, en wij schrijven hem bovenaan open. Twee oh, oh, rechte lijntjes yeah. naar beneden en een lijntje dwars. Oh ja, want je hebt de vier inderdaad als een, als een driehoekje met een, een yes, uitsteekseltje ja. recht en een uitstekeltje ja. onder. Maar je hebt de ja. vier ook als een soort, uh, als, bijna als een U geschreven met een iets langer ja, wij pootje. Schrijven dat allemaal zo als een U. ja maar, de, maar in de krant, in de Sudoku's, doen ze de, doen ze de dichte vier. Dat is mij ja. nog nooit opgevallen, ja. maar als jij het ja, zegt... Alle oh. andere, als ze andere cijfers neerzetten ook. Ja. Die vier die blijven altijd uh, zoals gedrukt wordt. Ja, waarom doen we de vier op Doe twee manieren? Ja. dat. Het, uh, ja, had ik nog een vraag. Oh, nou als we toch bezig zijn. Ja... ja. Een, een, een grammofoonplaatje, ja. Een beetje oud. Ja. Uh, thank you for calling. En dan van Joost Stafford. Ik heb namelijk een hekel aan een telefoon. Maar wat is nou je vraag, Arie? Nou, van dat viertje. Oh, nee, maar moet ik het moet ik gaan zoeken, maar begrijp ik? Dat het het voor mijn draaien. Maar wel, welke zei je nou? Moet je het nog een keer zeggen? Want ik, ik, ik, ik was afgeleid. Thank tot... you for ja. calling. Ja, thank call Wel for heel toepasselijk. van Jo Steffert. Maar die is van, van, van, ja, van voor jaren, 1970. Nee, nog voor 1970. 19, moet ik 1950. Dan moet ik even de bak vinyl openmaken hier. Oh ja. Moet ik even ja. kijken, want die meneer ja, ja. in het badjas heeft het sleuteltje meegenomen. Oh, helemaal. is ja, volgende week dan maar. Oh? <laughs> nee, ja. ja. Het is fijn dat ik dat weet. Even kijken. Ja. Of ik nu, als ik in de ik bak singeltjes ja. kijk... Ik zou graag willen, maar ja, ik weet niet, de meeste mensen die luisteren zijn allemaal wel gepensioneerd zo. Dat is waar, en ik kijk, nou, oh, ik en... kijk gewoon, wacht even, er staat hier natuurlijk gewoon een Omroep Max-mandje. Uh, uh, oh. Ik kijk even in het Omroep Max-mandje. Als hij erin zit, ga ik hem draaien, Ari. Nou, hartstikke fijn. Ja? Ja, en wil ja. je hem dan op 45 toeren of op 33? Nou, doe het maar normaal wat snel uit. Heb je het mandje al? Oh, het mandje, het mandje is er, hoor. Ja. Oh, nou, ja. dankjewel, Arie. Ja, het Prettig komt er Ja, het komt Ja, jij uh. ook, hè? Dag. Oh, en thank you for calling. Who can it be? Hello. Hello. Yes, this is me. Darling oh my darling What a surprise It's been so long Why there's tears in my eyes When will you be here What time will it be Oh you're not coming I see, oh I see Well I hope you'll be happy Thank you Want ik ben wel altijd heel erg blij als er iemand belt natuurlijk. Dus uh, 0800-1121 en thank you for calling alvast. Uh, Bart? Ja? Goeienacht. Ja, hoi. Zeg het Zit maar. Zit een beetje echo op de lijn? Oh, nou is die in deze kant eindelijk goed. Ja, nou, mooi. Het is voor jou heel lastig praten, dat weet ik. Dus als je een beetje uh, af en toe wat, uh, wat aarzelend overkomt, dan weten we hoe het komt. Ja, maar dat, eh, ik kan vanzelf ook natuurlijkerwijs aarselend overkomen, hoor. Oh. <laughs> nou ja, dan is het nog eens een dubbele aarzeling. Maar de, die aan deze kant die verdwijnt straks, want er zit hier inmiddels... Eh, nou was ik goed geteld, op 48 mensen aan die telefoon te sleutelen. Dus dat komt helemaal oh, goed. Ik snap er helemaal niet waarom ik er zo makkelijk tussendoor kom. Want normaal moet ik altijd tien keer bellen. Ja, maar normaal zit er ook een beetje een aarzelingsfilter op. Dat als je een beetje aarzelt, dan kom je automatisch eh, in een soort wachtrij terecht. Oké, okay, dat is makkelijk. Maar Dan kun je tele... daar nog even aarzelen. Precies. Maar nu zijn die lijnen die zijn helemaal hysterisch overspannen. Die gloeien ook een beetje. En uh, iedereen die nu belt, die komt onmiddellijk in de uitzending. Ik vind het een experiment. Oké. Okay. Ja. Nou, luister. Ik heb het antwoord voor die meneer. Ja. Ik wil hem feliciteren dat hij opbelt voor het Asperger-syndroom. Het oh. syndroom van Asperger. En waarom wil je hem daarmee feliciteren? Nou, omdat het toevallig is dat ik luister... Ja, en ik heb, uh, ik heb geweldige mensen voor hem. Ja. En die kan die bereiken via een website. Ah. Dat is een vader en een dochter. Die hebben hun hele leven lang expertise gedaan op hersenstof, hersenstofwisselingstoornissen. Jutje. Ja. En ze hebben nu een netwerk. En elke, in elk land zitten één à twee, drie specialisten. die met hun werk vertrouwd zijn. Ja. En die man die kan lezen. Op een website, dat heet bodybio.com. Bodybio? Bodybio, Body ja, het is Amerikaans, hè? Oh ja, maar het gaat over hersengebeurtenissen. Ja, het gaat, het, gaat, het gaat daarover, want er zijn allerlei ontdekkingen gedaan. Onder andere is drie maanden geleden de oorzaak van Alzheimer ontdekt. Uh, nou, de oorzaak... Ja, maar ja. er is een gen of hoe was het ook weer? Nee, nee, het is natuurlijk, het is natuurlijk geen eenduidige oorzaak. Het is nee. een accumulatie. Maar er zijn allerlei dingen ontdekt. Maar laat ik bij, de, laat ik bij het thema blijven. Hè? Ja, dat is het verstandig. Is, het is dus in het Engels: body, B-O-D-Y. Ja. ja. Aan elkaar vast dan: bio, B-I-O. Ja. Punt com. Ja. En nou is er zoveel belangstelling dat nu tegenwoordig moet je, denk ik... even iets, iets betalen of een soort sleutelpositie oplossen. Want je moet naar bulletin, bulletin, bulletin, dubbel ja. L, -L B-U-L-L-E-T-I-N. Ja. Nou, en dan moet je lezen van Edward Kane. Ja, maar Bart, ik vind het echt heel lief van je. Maar je moet je voorstellen dat er uh, op dit moment 80.000 mensen in Nederland... een beetje slaperig op de bank zitten. En die hebben iemand horen vragen... wat is nou eigenlijk het syndroom van Aspe of de ziekte van Asperger? En die denken, ja, wat is dat eigenlijk? En die krijgen nu te horen, nou, dan moet je eventjes op internet daar naartoe... en dan moet je daarop klikken en dan moet je nog even een versleutelde positie... En dan moet je... Nee, nee zo ze willen ik gewoon niet. weten hoe het zit. Ik bel eerst voor die meneer, want zijn zoon. Dat is heeft heel lief. Asperger. Nee, niet zijn zoon. Hij uh, had een collega of een kennis met een zoon, met asperger. Oké. Okay. Ja, dus, maar, maar wat is het? Nou, ik herhaal nogmaals. Als hij via die, via die body. Uh, voor de hulp aan die zoon is hij het beste. Zit hij op wereldtopniveau via die website. Ja. Moet hij daar gaan bellen? Vindt hij ook een specialist in Nederland? Als hij goed gaat doorvragen. Ja. Ja, ja dat is even voor de hulp. En ja. praktisch. Um, wat het syndroom inhoudt, is algemene informatie voor 80.000 mensen. En daar kan ik helaas nu niet over ingaan, want dan moet ik een heel uitgebreid medisch verhaal vertellen. Nee, je kunt toch de simpele Jip en Janneke versie geven? Nou, de simpele, simpele Jip en Janneke versie is al gezegd. Oh ja. Het is, de Autisme is een heel breed veld van allerlei diverse aan, aandoeningen. Maar nou, wat, is dan, wat is dan Asperger? Wat heb je dan? Wat is, wat, hoe uitzicht dat? Nee, maar daar wil ik niet op ingaan. Want dat moet dan iemand anders vertellen. Want oh. ik wil niet twee dingen door elkaar mixen. Nee. Ik heb nu die website gegeven. Ja. Maar, maar, als maar Bart... hij niet oplet, ja, dan heeft hij het niet. Nee. Maar, maar laat Bart... ik het dan zo houden. Want dan kan iemand anders dat precies gaan vertellen. Dat is goed. Maar, maar heb jij Asperger? Nee, maar ik, ik, ik, ik wacht. Ik denk anders dan jullie... Ja, uh, ik denk dan, meer ja. oplossingsgericht. Ik wil, ik wil de hulp bieden. Ja, nee, en dat is ook heel lief. Er, er nee, dit is ook lief. Nee, maar dat is ook lief. Nee, maar dat is heel lief. Maar dat heb je gedaan. Dat heb ja, okay, je twee dan ben ik klaar. keer Oké, okay. nou dan gaan we gewoon ophangen. En veel succes en het uh, goed doorzetten bij die website. Goed, goed naamgeven. Door, doorzetten. doorzetten. Ja, dankjewel, Bart. Ja, doei. Dag. Hans, goedenacht. nacht. Hey, goede nacht met uh, Hans-Jansen weer uit Uden. Ik dacht dat ik alles gehad heb, maar nu heb ik Hans-Jansen vanuit de badkamer in Uden. Nee, vanuit de huiskamer, maar die is op het moment leeg dus. Ja, wat ben je aan het doen? met de vloer aan het uh, waksen? Nee, gewoon helemaal, want uh, misschien dat ik ergens anders ga aan. <laughs> het hangt er vanaf. Is het zo beter dan? Nee, welke lege ruimte is dit? Uh, dat, uh, de halve, de moordeur. <laughs> Ja, jongen, jongen. Oh, veel beter. Ik weet niet, maar dat is het gewoon, Hans. Je moet je telefoon anders omhouden. Nou, daar heb ik op het moment ook, want ik krijg altijd vragen over mijn haar in Ach, nee hoor. Helemaal niet. Niks van aantrekken. Ja, dat had ik Vorige week al gezegd, dat is een ergens stuk van mijn ouders. Ja, dat weet ik, herinner ik me. Dus uh, ja, ik had vorige week ook al geboord over, over die vraag met die katten. Uh, die uh, die plasticaten. Ja. ja, plastic. Handen. Ik vind het zo onwaarschijnlijk dat een van mijn dat net die kat homo is. Ja, dat was ook onzin natuurlijk. Echt, ik heb. Maar, in alle jaren dat ik dit programma doe, nog nooit zo'n onzin gehoord als dat iemand zei dat de kat. Die, want jouw kat die eet de hengsels van de, van de plastic tassen op. Ja, van die hele dunne plastic tasjes. Ja, en toen de belde er dan iemand dan, en die zei, de dan kat dan is homo en wil niet uit de kat, kast komen. Wat een onzin wat handen En daar et op. En dan uh, vervolgens het weer uit later op de nacht. Ja, Maar uh, ja, ik heb Dat is nou weer een beetje too much information. Week, ik, had, ja. ik had vorige week niet verteld dat het om een mannetjeskat kat ging. Nee. Maar gewoon dat ik een kat had. Ja, maar ik denk ook eerlijk gezegd dat plastic eten... dat het niet daarbij de oplossing van waarom jouw kat plastic eet... niet zit in het feit of het een mannetje of een vrouwtje is. Maar je weet het nooit. Want ik heb drie vrouwtjes... Nou, die doen dat dus niet. En ik heb één man en een kat. Experience. Ja. Ja. Dat is enige man enige mannetje, Experience, die, die eet al wel uh, aan. Ja, het is uh, een en al rarigheid. Uh, Hans? Ja? Hoe heet de plastic etende kat? Experience. Wat? Experience. <laughs> Want jij krijgt zo'n klein, wollig bolletje in huis en je dacht, kom, ik noem hem Experience. Nee, uh, die heeft het, uh, de, de dieren, de dieren, De heeft hem zo genoemd. Nou, en ik vind dus dat dat soort mensen niet met dieren mogen werken. <laughs> dus uh, ja, ze noemen hem experience. hij heeft de raarste dingen al meegemaakt. Ja, dus, uh, uh, ja uh, bijvoorbeeld naamgeving. Week, dus, ja. Ik heb vorige week alleen gedet dit antwoord meegekregen dat mijn kat homo was. Ja, maar ja dat is in ja. Ik had het nooit behalve Ja. En toen dacht jij. Je... Ik ga de woonkamer verbouwen, dacht jij toen. Dus uh, ja, maar dat waarschijnlijk toch niet. Dus. Dus, maar ik weet wel eens niet of er nog meer antwoorden. Nee, Hans, en de lijn wordt slechter en slechter. Dus ik, uh, ik herhaal gewoon nog een keer. Uh, experience. Experience, de kat die eet... Uh, Experience, Ik kan het niet eens schrijven. Ja, ik kan het wel schrijven. Die eten uh, plastic hengsels van de boodschappentassen op. En als iemand weet waarom die dat zou kunnen doen, dan wil Hans dat graag weten. Ik ga mijn best voor je doen, uh, Hans. Maar ik, ik kan alles niet volgen, dat is alles mocht. Ja. Nee, nee, ik hoorde echt alleen nog maar alsof je in een aquarium zit. Dus dankjewel, tot de volgende keer. Ja, goed, wel Dag, goed. Ja, ja, Dag, Ja, dankje. Dag, Valentijn. Ik heb asperge. Ja, ik heb je wel eens eerder gesproken, of niet? Natuurlijk, ik ben een, uh, een van je fans. Oh, ja, maar dat wil niet zeggen dat ik je... Maar goed, maar jij hebt asperge en je zegt het bijna alsof je er trots op bent. Nee, juist niet. Het is heel maar. Ja, want? Nou, het maakt je heel eenzaam. Ja, het is, het, uh, het is heel lastig om uh, te communiceren, toch? Nou, het is, uh, uh, de meeste mensen, denk, mensen denken bij autisme aan... Um, um, Zwakbegaafde kindertjes die met wieltjes draaien en wapperen met hun handjes en weet ik veel wat. Oh. Maar Asper, uh, asperger is, is de vorm van autisten... die mensen met een normaal tot hoogbegaafde uh, intelligentie hebben. Is dat waar de. Maar oh. je ja. ondertussen ja. toch op een bepaalde manier behoorlijk contact gestoord hebt, contact gestoord bent. Maar is, is asperge dan de vorm uh, die je in de film Rainman ziet, dat hij dan dat er dan een doos lucifers op de grond valt en dat hij zo in één oogopslag ziet dat er 264 Lucifers zijn? Um, iedere persoon met, met autisme of asperge heeft zijn eigen unieke identiteit en persoonlijkheid. Oh, oké. Okay. Um, Rainman is een soort voorbeeld. Ja. Maar wel in extreem ook. Okay. Dus, dus, dus zoals re ben ik niet. Maar hoe ben jij dan? Eenzaam. Ja, maar niet iedereen die eenzaam is, heeft Asperger. Nee, maar ik ben wel een heel rigide persoon. En uh, het opruimen van mijn huis is heel ingewikkeld. Want? Waar loop je dan tegenaan? Het probleem van organiseren en overzicht hebben. Oké. Okay. En als iemand mij komt helpen met opruimen, het aanvoelen en inleven bij die persoon. Oh ja. Maar dat heb ik ook. Als iemand mijn huis komt opruimen, word ik ook een beetje paniekerig. Nou, misschien heb je het ook een beetje. Misschien heb ik wel een beetje, een beetje, een beetje ergens in het spectrum... Uh, nee, maar maar iedereen, iedereen, het uh, is heel goed mogelijk dat iedereen ergens op de schaal van 0 tot 100 uh, oh ja. Uh, zit. Ja. Maar het is helemaal niet leuk, hoor. Nee, als je eenzaam bent, dan het, het lijkt het me ook niet leuk. En, en het leidt tot een vorm van contactgestoordheid en rigiditeit. En ik um, kan het nu even niet ineens allemaal, allemaal ophoesten. Stel weer vragen. Ja, um, wat ik nog graag wil weten. Stel nou dat je heel erg asperger hebt. Zit je dan aan die wieltjes te draaien? Ik zit wel eens te lang zomaar aan iets te poetsen. Ja, ja. En een beetje dwangneuroses ook. Uh, ja, dwangneuroses niet. Maar dat ik een leuk kiezelsteentje heb gevonden. En een, een, een, een poetslapje heb. En ik toch inderdaad rigide dat steentje, kiezelsteentje... net zo lang wil poetsen dat poets, het heel mooi gaat glimmen. Oh ja. En dan ben ik dan eigenlijk, en dat, dat heb ik inmiddels vanuit mijn intelligentie door nou, de onzin is. Ja, ja, dat je op een gegeven moment denkt van, nou, oh, Valentijn, haal het toch op je zit te lang te poetsen. Precies, en dan denk ik, maar dan toch, denk ik van, ik wil dat poe uh, kieselsteentje met, dat, uh, met een beetje uh, brasso, net zo lang poetsen, dat het heel mooi, een mooi diamant gaat worden. Ook al weet beetje... je dat dat eigenlijk niet kan. Of, of dat het onzin is. Hmm. Ja, dat is en... wel ingewikkeld. Want dan ben je dus de hele tijd in discussie met jezelf. Klopt. Ja, dat is inderdaad vermoeiend, kan ik me zo Klopt. voorstellen. Ja. En uh, wat, wat, wat mensen moeten weten is dat autisme niet... Autisme uh, of asper asperse is een vorm van autisme. Ja. Maar wat is dan het verschil? Weet je, waar, wat, wat hebben uh, mensen met Asperger wel, wat niet iedere autist heeft? Is dat een tegenwikkelde vraag? Men spreekt van Asperger als iemand die normaal tot hoog begaafd is, of normaal tot hoog intelligent is, die autisme heeft. Oké, okay. en als je, als je een normaal IQ hebt en je bent autistisch, dan heb je geen asperger, maar kan je weer een, kan waarschijnlijk weer wel. En als je iets, iets, iets bovengemiddeld intelligent bent, dan noemt men dit uh, bij jou asperger. Um, sommige mensen met asperger kunnen buitengewoon goed functioneren. Uh, denk maar, um, mij is wel eens gezegd dat iemand als Balken in de, in de tijd. Toch ook uh, hoog op de schaal van 0 tot 100 zat van asperge. Ja, maar je kunt natuurlijk ook een keer je dag niet hebben. Klopt. En wie weet, um, premier, onze huidige premier um, um, Rutte heeft geen partner. Sorry, wat zei je? Onze, onze huidige premier Rutte ja? heeft geen partner. Nee. En is wel hyperintelligent. Dus jij impliceert nu dat hij asperger heeft? Ik sluit het niet uit. Hmm. Maar hij doen? kan wel heel goed communiceren, toch? Met alles en iedereen. Uh, ja, soms kan je heel goed communiceren. Maar het lukt toch net niet om die contacten te hebben. Hmm. Of te krijgen. Nou ja, andersom is het natuurlijk ook weer zo dat niet iedereen die geen verkering heeft en een beetje slim is, meteen een spersje heeft. Nee. Het hmm. punt is maar, maar waarschijnlijk is. is uh, zijn heel veel mensen die, die uh, hoog in de wetenschap zijn, zijn, zijn doorgeschoten. Uh. Um, maar dan toch op een bepaalde manier een beetje raar zijn. Die, die ja. scoren allemaal waarschijnlijk heel hoog op, op de uh, schaal van 0 tot 100 van ja. En er is één persoon die heet um, Temple Graham. Ja. En um, dat is iemand die. die is een Zeer vooraanstaande biologen in, in, in Amerika. En daar zijn ook boeken over Temple Graham. Dat is een mevrouw die, die een grote wetenschapper is op, op, de, op het gebied van biologie. Maar je hebt wel als persoon. Ja, maar ja, dat, het, het is wel, ik bedoel, om nog een wetenschapper te zijn... hoef je niet heel goed met anderen te kunnen communiceren natuurlijk. Precies. Dat is wel handig, maar dat kan, je kunt natuurlijk een hoop onderzoeken en concluderen... en achter dingen komen zonder dat je heel veel andere mensen hoeft te raadplegen. Dat klopt. En, en als je dan wel ook nog heel intelligent bent, dan kom je een heel eind. Oké, dankjewel, Ja, Nou, nog een paar dingen. Nou, nog één dan. Het, is, het vervelende is ja. dat je minder sociaal vaardig bent. Ja. En uh, er werden net een aantal websites genoemd. Ja. Um, nou, die ken ik helemaal niet. Oh. Maar ik kan wel zeggen voor iedereen die denkt dat hij misschien Asperger heeft... Ja. Laat u even kijken op de website van het Dr. Leo Kannerhuis. Het Dr. Leo Kannerhuis. Ja, want het Dr. Leo Kannerhuis is, is de, op dit moment in Nederland uh, de meest vooraanstaande instelling waar mensen die asperger hebben, ja. voor hulpverlening terecht kunnen. Oké, okay. dankjewel dus Valentijn. Dokter Leo Kannerhuis. Ja. Dankjewel. Oké, dag. Goeienacht, okay, hè. Dag. dag. dag. Steven Nix is dit. And Talk To Me. I can see you're thinking about the same thing. Yes, I see your expression with me. In dancing around the subject A wound gets worse when it's treated with Talk to me, Stevie Nicks. Het dus grappige is dat ze uh, dit nummer eigenlijk helemaal niet op wilde nemen. Ze kreeg het aangeboden en ze zei van... nou, ik vind dit uh, qua, uh, qua, qua stemgebruik... Vind ik dit allemaal een beetje te lastig. Laten we deze maar overslaan. Nou, toen is ze overgehaald door een drummer... die in de ruimte daarnaast een beetje zat, uh, iets anders had in te spelen. Want die vond het zo'n mooi nummer. Die zei, nee, zet nog maar even door. Toen heeft ze het uiteindelijk twee keer gezongen. Stond er meteen helemaal goed op... En uh, uiteindelijk werd het een nummer 1 hit in Amerika, dus heeft er ook geen spijt van gekregen. 0800 1121 doet het gewoon weer hoor. Dus uh, blijf bellen met vragen en antwoorden. Bijvoorbeeld als je weet uh, hoe je van fruitella stoont kunt worden en waarom. Of als je weet waarom in een Sudoku of andere gedrukte dingen een 4 anders wordt geschreven dan dat de meeste mensen een 4 schrijven. Of als je weet waarom de kat van Hans uh, plastic uh, hengsels van de boodschappentassen eet. Of als je weet hoe ze die hele kleine kraaltjes waar je dan een ketting van kunt maken. Hoe ze die precies produceren. En uh, Pietta die wilde dan ook graag weten hoe ze dan weer het touwtje dat je erdoor rijgt maken. Zo'n heel klein inniemine pietenpeuterig uh, touwtje dat dus wel uh, heel blijft als je er een ketting van maakt. Adrie wil weten wat het kost om een vliegtuig te laten vliegen. Dus per uur of per kilometer, net hoe je het weet. En die wil ook nog steeds weten hoe, een hoe lang een koggeschip erover deed... vroeger van uh, Nederland naar Basel. Dus bijvoorbeeld van Zutphen naar Basel. Sjaak wil weten of eenden ook zwemmersexem kunnen krijgen... en hoe vaak bierflesjes hergebruikt worden... En de vraag staat nog open of het nou ik gok erop is of ik gok. Dus ik gok erop dat je thuis bent of ik gok dat je thuis bent. 0800-1121. Um, uh, Joop? Ja, goeie avond. Hallo. Ja, die bierflesjes, dat lijkt me typisch zo'n vraag die niet beantwoord wordt. Oh. Want ja, dat, dat gaan ze gewoon controleren in de fabriek natuurlijk... Uh, en er is wel een gemiddelde, van ja. hoeveel flesjes er terugkomen. Maar ik bedoel, als één te veel beschadigd is, of dat, uh, die over de grond heeft geholpen, ja. ja, dat kan je wel een beetje invullen. Nee, maar we zoeken een gemiddelde. Dus ik vind ja, dat een bij... beetje een negatieve basishouding om te zeggen, daar komt geen antwoord op. Want er kan maar net een medewerker van een bierflesjesfabriek onderweg zijn naar huis of naar de fabriek en denken, hé, hey, dat weet ik. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou, en die kralen. Heb je wel eens gezien hoe een knikker wordt gemaakt? Nee. Ik heb wel gehoord dat dat in Mexico gebeurt. <laughs> Is mijn een keer ja. verteld. Nou, hebben we die mooie Poli erop. Ja, nee, er schijnt in Mexico hè? een hele grote knikkerfabriek. hij zo'n zo uh, glasbolletje ja. zeg maar, aan zijn stok heeft. Ja. Heb je dat nooit gezien? Nee, ik heb wel eens iemand zien glas blazen. Ook niet? Ja? Ja. En dan, en dan heb je zo'n balletje, zeg maar. Ja. Nou, en dan trekt hij hem uit elkaar en dan maakt hij hem langer. En uh, ja. dan kun je met glas ja. je gewoon ja. alles doen. Ja. Nou, dus dan kun je ook zo'n heel klein dun draadje maken. Als die heet genoeg is. Uh, nou, en, en dan kun je gewoon, zeg maar, uh, om een draadje heen doen. Dan kun je overal omheen doen, om, om ijzer. Je kunt er alle kanten wild met glas. Maar dan moet je het wel heel dun maken en ook 8 miljoen keer. Want je wil je heel veel kraaltjes je... maken. Ja, daarom zijn er natuurlijk apparaten voor machines. Maar zoals je je voor kan stellen hoe dat dan kan met zo'n knikker: en dat je die helemaal uit kan trekken en rond kan draaien, dan kun je het overal omheen doen. Ja, maar... Die draad die stopt er niet in de knikker, die, dat gaat andersom: de knikker om de draad. Ja, maar, maar heb je wel, heb je die, ik weet wat een knikker is, maar we, heb jij wel eens van die kleine kraaltjes gezien? Ja, ik weet het, maar daarvoor zijn gewoon apparaat, een, ja. Een, ja, machinaal, hè. Maar hoe dan? Ja, dat... In ja. hele kleine malletjes? <laughs> ja, uh, Nee, het is eigenlijk ja, een heel, nu met terugwerkende kracht een ontzettend goede vraag van Corrie. Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval kun je nou een beetje voorstellen dat, dat je daar met dat glas helemaal uittrekken en dan met, snel ronddraaien. Nou, er zijn natuurlijk allemaal apparaten voor en dan uh, gaat het om een draad heen. Zo stel ik me dat voor. Ik weet het antwoord niet helemaal, dus uh, ik ben ook benieuwd. Maar dan wou ik mijn vraag stellen. Ja. Laatst was bij Castelluna een heel mooie uitzending over iemand die wou uh, een expeditie doen naar Mars. Ja. Nou en uh, ja, eenmalige reizen dan uh, blijven ze blijven mensen daar. Nou, ja. uh, en dan zat ik zo te denken van, je hebt hier boven ons heb je dat ruimtestation. Ja. Daar gaan af en toe mensen in. Maar en dan was ik benieuwd of dat ding ook kan reizen. Kan die waar gaan, waarom gaan ze daar niet mee naar de maan en zo? Ja, omdat die daar niet op gebouwd is, toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik kan daar ook zo lang blijven cirkelen. Nou, dan denk ik van, doe die, doe die motoren aan en ga, ga op reis. Maar zo'n ruimtestation wordt volgens mij door een soort... Ja, ik, weet, ik weet er helemaal niks van, maar ik denk even een ik beetje mee... Niet. in de hoop dat iemand denkt, nee, zo zit het niet, ik bel wel even naar 0800 112. Maar volgens mij wordt zo'n ruimtestation wordt door middel van raketten... en weet ik veel wat, wordt, wordt omhoog gebracht en dan in een baan om de aarde maar is niet gebouwd om nog verder omhoog te gaan... want daar zijn dan weer aparte onderdelen voor... die allemaal weer stuk gaan als ze de dampkring uitgaan en zo. Dus het is nog, het komt nog echt, je zou bijna kunnen zeggen dat het um, rakettechnologie uh, is... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, dus er zullen helemaal geen motoren aan dat ding zitten. Ah, ja, Er zitten vast wel motoren aan... want er moet natuurlijk wel een beetje aangedreven kunnen worden. Moet ook wel, ik weet het helemaal niet. Ik denk met je mee. Ik ook niet. En moet ook kunnen, nou, kunnen remmen en iets harder, neem ik aan, als, het, als het, je. het, moet wel een beetje bestuurd kunnen worden, toch? Ja, remmen in de niet. ruimte, dat is ook iets interessants. Dat is heel lastig, denk maar, ik. Ja. Maar ja, ik was gewoon benieuwd, van, kan dat ding uh, verplaatst worden, zeg maar, zich iets verplaatsen? En, want als je eenmaal een beetje vaart bent, dan ben je toch zo bij de maan? <laughs> als je eenmaal onderweg bent? Ja, ja. Nou, dat, dat, dat was mijn vraag. Oké, okay, nou, ik zeg 0800 1121 of nachtzuster je Omroep Max. Ik doe mijn best, Joop. Goedenavond. Jij bedankt voor de vraag. Doeg. Doeg. Doeg. En blijf ook bellen over die kraaltjes, hè. Want het is me nog steeds niet duidelijk hoe die kleine kraaltjes voor een ketting nou worden gemaakt.